Het is zeven uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau zegt dat mensen die straks toch met 65 met pensioen willen, de rest van hun leven gemiddeld 6 à 7 procent minder kunnen besteden. Het CPB heeft het pensioenakkoord van kabinetwerkgevers en werknemers doorberekend. In het akkoord staat dat de AOW-leeftijd geleidelijk wordt verhoogd naar 67 jaar. Het planbureau constateert dat nog veel vragen onbeantwoord zijn en dat met name jongeren er veel nadeel van kunnen hebben. Dat zit hem vooral in de marktwerking. Een deel van het pensioen wordt afhankelijk van de winsten op de beurzen. Minister Kamp van Sociale Zaken ziet in de doorrekening een steun voor zijn beleid. Hij constateert dat verhalen over een veel groter koopkrachtverlies voor mensen die eerder stoppen met werken dus niet waar zijn.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 In Syrië zijn bij protesten tegen president Assad opnieuw doden gevallen. Na het vrijdagmiddaggebed gingen in een aantal steden mensen massaal de straat op. Op een aantal plekken werden betogers onder vuur genomen. Aanhangers van de oppositie melden dat daarbij zeker zeven doden zijn gevallen. De troepen van Assad hebben de afgelopen maanden protesten steeds met geweld beëindigd. Duizenden Syriërs zijn gevlucht naar Turkije. Het weer. Vanavond klaart het overal op. Morgen bewolkt en van het zuidwesten uit af en toe regen of motregen. Maxima dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANRB, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Eembrugge, drie kilometer. De A16 van Rotterdam naar Breda loopt het vast voor de Drecht-tunnel. staat 3 kilometer vanaf Hendrik door Ambacht. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen en die blokkeert de rechter tunnelbuis. En er staat nog een korte file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den door 3 kilometer. Afrika.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 Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Zet ruim een liter water op. Hak de peterselie fijn. Oké. Ik is spoed. Bloed. Pleisters, schat, waar zijn de pleisters? Pleisters! Oh, oh, gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Mangiare. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond en welkom bij het koken-eetprogramma Mangiare... live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mail naar manjare@ntr.nl of reageer via onze website www.radiomangiare.nl. En op die website staan ook onze recepten van vandaag, de reacties de Mangiare-test en andere wetenswaardigheden. Vandaag in Mandjari tegen de verdrukking in, heel erg veel aandacht voor groenten. Een uitzending zonder vlees, maar met falafel. Drie recepten van dit vega-balletje door kookboeken vanuit Jonah Freud uitgezocht, bereid... En van commentaar voorzien. Leuk dat je er weer bent, Johanna. Ja, ja. Vorige keer was je er niet en ik heb je ontzettend gemist. Nou, ik jullie ook. En het ruikt nu ook raar. weer echt lekker ouderwets naar frituur in de <lacht> studio. Dus uh, <lacht> die geur die gaat de komende drie weken niet meer weg. Uh, naast mij op links zit de Vlaamse groentekok Frank Vol. Die van het promoten van groenten zijn missie heeft gemaakt, zijn levenswerk. En de groente die wij vandaag serveren wordt gesneden door Joop Braakhekken. Nederlands eerste televisiekok die voor ons de ultieme messentest gaat doen. Joop, ja. weet alles van messen. Maar je weet dat... Uh, niet, het zijn niet alle koks die lange messen dragen, hè? <lacht> <lacht> En uh, Joop, uh, weet jij... Uh, heb jij het mes eigenlijk va uh, vaak ter hand? Nou... Jawel, ik doe natuurlijk nog wel eens wat. Maar uh, ja, in weerwil van alle, alle uh, meningen en weet ik wat ze allemaal over me zeggen. Ik ben natuurlijk niet net een kook, ik ben een restaurateur. Maar ik zeg altijd, ik ben een restaurateur met kookneigingen. Dus in die neigingen, in die. Daar, nee, neem dat zijn ik, niet de ergste neigingen, toch? Nee, maar dan neem ik het mes natuurlijk wel ter hand. Want een mes is een uit, nou ja, dat is eigenlijk een, een zoon uh, niet te missen. Uh, attribuut in de zo. keuken en een goed mes. En ja. vooral een goed daar mes. Daar begint het eigenlijk mee, toch? Ja, daar ja, begint het echt mee. Een, een chef uh, die ja. geen goed mes heeft, uh, ja, kan al niet verder. Hè. Nee, daar begint het ermee. En Frank Vol is zelf ook chef-kok geweest. heeft ook een restaurant ja. gehad. Jullie hebben dus beide zeer veel ervaring in deze uh, branche. Uh, Joop, we wilden je eerst een blinde messentest laten doen. Met wat stel je daarbij voor? Nou, gewoon dat we je een, een, een, zo'n doek voor, het, voor de ogen doen. Ja, nee. En heel, heel enge mes ja, maar, nou, in de hand ik, geven. Ik ga opschuiven, hè. Ja. Maar we, niemand wilde ervoor instaan en de NTR wilde het niet verzekeren. Dus je mag wel kijken, maar we hebben alles afgeplakt straks. Okay. Zijn je handen verzekerd, ja. We gaan, we gaan dus heel erg veel praten vandaag over groenten. Uh, het is een turbulente tijd. Deze week was alleen al heel turbulent als het groente en vlees betreft. Uh, we hebben gruwelijke beelden gezien op tv van varkens in een megastal. We hebben een uh, verhit debat over wel of niet verdoofd ritueel slachten meegemaakt hier in Nederland. De voorspelling dat de voedselprijzen enorm zullen st stijgen ja. hebben we uh, gehoord. Dan hebben we natuurlijk dat drama van de ehec hek Bacterie in Duitsland. En dan is er vandaag één heel klein lichtpuntje. Staatssecretaris Henk Bleker die in Den Haag... in één teug het eerste flesje komkommersmoothie opdrinkt. <lacht> Een drankje ontwikkeld als steunbetuiging... aan de door EHEC gedupeerde komkommer -telers. Kom op voor de Nederlandse groente, heet de actie om de Nederlandse tuinen weer een positief imago te geven. De Nederlandse tuinerswereld heeft de afgelopen weken echt miljoenen... ik geloof 350 miljoen, het is, is de geschatte een schade. Het is en schandalig eigenlijk. Hè. Omdat er iemand ja. heeft gezegd, het zit misschien wel op de tomaat... en anders zit het misschien wel op de komkommer. Blijkt ja. achteraf niet waar. Is het niet een politieke kwestie eigenlijk? Is Laat het jaloezie? Nee, <lacht> nee, nee, maar jij. <lacht> euh, ik vind, je kan het toch zo maar niet roepen. Maar dat, dat ja. gebeurt wel, ja. dus dat, ja, het is En te weg, gek. met dit als gevolg... Het ongeluk, zi een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de schade ja, is, is gigantisch. Het is onbegrijpelijk dat uh, een Duitsland, dat zo'n gestructureerd land is... dat die hier communicatief zo in de fout is gegaan. Hè. Dat is, uh, want uh, dus, ja, het heeft niet alleen in België en in Nederland, maar over heel Europa de groenteboeren boeren ja. eigenlijk onderuit ja. gehaald. Hè? Ja. Dus de ja. factuur moet misschien niet naar Griekenland... waar we nu zo druk, euh, over, <laughs> ons druk over maken. De factuur moet misschien naar Duitsland. Ja, ja. Ze zullen er wel uit geraken, zeker uh, onder hun. Het uh, belangrijkste is nu dat de mensen terug groenten gaan eten... en dat ze beseffen dat de groenten veilig zijn en lekker zijn. Hè? Ja. Is, is dit, meneer Vol, trouwens in België ook aan de Frank, hand? Frank, ja. Frank, is het in, in, in België ook aan de hand? Is, is, is, is daar, daar ook ja. zo'n grote... Paniek ontstaan? Ja, de bedragen dat u daar juist zei... van verlies elke week... die liggen bij ons misschien iets lager... maar die zijn even erg voor de telers... die met kamkommer of met tomaat bezig zijn geweest. Ja. En, uh, en in het kielzorg ook andere groenten. En hè? al de rest heeft eigenlijk mee geboet. Hè. Het, is, het is wel zo dat wij... Uh, in, in, in België al twee weken geleden in acties zijn geschoten met campagnes en zo. Dus uh, ik, ik hoop, ik, ik heb er eigenlijk geen cijfers op, maar ik, ik hoop dat het in België ondertussen al een beetje terug aan het lopen is. Ja. En ben jij daar ook bij betrokken bij die acties om, Toch wel, ja. om die groenten weer een hart uh, onder de riem te steken? ja? Op welke manier? Heb, uh, wel, uh, zoals hier, uh, het, de, de groenten gaan promoten... en uh, de, de, de, de telers eigenlijk het hart onder de riem gaan steken op evenementen, op acties... en op de radio, op televisie enzovoort. Ja. Ja. Want laat ik, laat ik je even introduceren. Je bent dus Frank Vol, je bent chef-kok. Je hebt jarenlang een uh, zeer goed restaurant in België geleid... Ja. Uh, Michelinster, alles erop en eraan. Maar jij dacht, ik wil ook nog wel iets ouder worden dan uh, 45. <laughs> en je hebt het van de hand gedaan. En nu wijd jij je leven eigenlijk aan de promotie van groenten. Je noemt jezelf de groentenkok en organiseert mm -hmm. samen met restaurantgids Comio en Living Tomorrow... de verkiezing van het beste groentenrestaurant van de Benelux. Klopt, Daarnaast ja. ontwikkel je allerlei producten. Hiervoor je heb je legumes staan... Ja. Een product waar jij zo ook alles over vertelt. Het is een soort gezonde mayonaise, als ik ja. het zo mag samenvatten. Het is een emulsie van groenten. Ja. Een emulsie van groenten. En astronauten uit België. Ik wist niet eens dat ze astronauten hadden in België. <laughs> maar die gaan nu al de ruimte in met jouw legunaise. Ja. Uh, hoe, hoe is het gesteld? Even los van die hele EHEC-gekte. Uh, met het imago van groenten eigenlijk op dit moment? Goh, ik moet zeggen dat uh, tot voor kort, hè, want we moeten nu even opletten, uh, was het zo dat de groenten in de lift zaten. We, vorig jaar uh, was het, uh, is het zo geweest dat uh, de groenten als enige uh, grondstof, een uh, voedingsgrondstof gestegen is, de verkoper van. Uh, zelfs fruit ging achteruit, maar groenten stegen. Uh -huh. Tegen de algemene trend in dat de mensen minder uitgaven aan eten. Dus uh, in die zin is het wel zo dat uh, groenten in de lief zitten. Je ziet het ook in de supermarkten, je ziet het overal eigenlijk. Uh, er is geen magazine of programma die er niet over eh, schrijft of praat. Ik denk dat mensen meer en meer beginnen te begrijpen dat, uh, dat je groenten op een andere manier, creatiever, lekkerder kan klaarmaken. Uh, dat ze ook gezond zijn, hè, want... Uiteindelijk is het, is het ook misschien daarvoor dat we het moeten doen. Uh, maar dat mag niet het uitgangspunt zijn alleen. Uh, ik, ik geloof, we mogen mooie campagnes doen op televisie en op radio... en in, in, in boeken uitgeven, ja. maar als het niet lekker is, zal het toch niet lukken. Nee. Uh, nee. Dus, uh... Jij bent helemaal niet van oorsprong een vegetarische kok. Jij, jij bereidt ook heel veel gerechten met vlees en vis. Ja. Uh, wat is het dan dat jij je hele hebben en houden verpand hebt eigenlijk aan de groenten? Hoorde dat is een lang verhaal. Ik ben meer dan 20 jaar met uh, dit uh, initiatief bezig. Uh, het is begonnen in Thailand uh, voor dat even aantal. Ik ben geboren in een groentestreek waar witloof en asperges als het ware rondom ons uh, groeiden. Uh, dat was onbewust op dat moment. Maar in Thailand zijn mijn ogen opengegaan. Heb ik gezien dat groenten eigenlijk op een heel andere manier uh, aan bod kwamen. Veel krokanter, veel frisser, met veel parfums, veel lichter. Uh, niet met vele roomsauzen en botersausen zoals wij in ik zou bijna zeggen Belgische keuken, maar ook ja. Franse invloeden. Ja, ja. Het zware zo, werk. Voilà, maar dat is al lang werk. geleden in Thailand, neem ik aan, dat je daar dan was. Ja, ja dan, dan spreek ik over meer dan twintig jaar geleden. Ja. Ik ging daar België promoten en ja. ik kwam natuurlijk ook in contact met de Thaise keuken. Maar groenten in Thailand, wat ja. voor groenten dan? Zo, het, is, het is ontzettend heet. Dus ik ik heb, het is er zo heet, dat ik altijd denk dat elke groente oh. verschroeit. Zodat ze er of komen je denkt over. dat alles rode peper is daar. Hoeveel, <lacht> nou, veel wel. Ja. En ja, heb je hebt heel veel, heel veel uh, ja, bouillonnen, soepjes. Je hebt heel veel wokbereidingen. Met. En uiteindelijk ja, ja. zijn die uiteindelijk allemaal gebaseerd op groenten. Maar groente ja, de, de, de keuze in groenten is toch veel beperkter dan hier. Ja, uh, je mag het niet onderschatten. Er oh, is heel veel. En we hebben, ze hebben bijvoorbeeld een hele reeks van soorten spinaz, spinazies en... en uh, Scheuten, zoals bijvoorbeeld alleen die er visueel uitzien als, als van die broccoli-scheuten broccoli en en, en zo verder. en die zijn heel lekker, heel krokant, heel, heel ja. smaakvol en die kan je ook overal doordraaien als het ware. In Thailand uh, zag je dat licht en jij hebt dat licht ja. meegenomen naar België en toen dacht je van... Wel, ik had zoiets van waarom wij als groenteland, hè, want uiteindelijk en Nederland en België zijn landen waar dat groenten toch en de basis in die cultuur zijn ingebouwd, waarom doen we daar eigenlijk zo weinig mee? Waarom ligt dat op de rand van het bord en eten we het niet op? En waarom is dat dan eigenlijk? Ja, het was ja, meer garnituur. Ja, het was meer garnituur. En, en hoe komt dat? Ja, houden we er niet van? Of wat is dat? Ja, ik denk dat het het was zo dat voor de oorlog en tijdens de oorlog dat we heel veel groenten hebben gegeten, maar uh, dan zijn die Amerikaanse invloeden gekomen en dan is ineens vlees uh, een, een een vorm van rijkdom geworden Precies, en uh, zijn, we, ja. zijn we onze accenten gaan verleggen. Hoe en groter ik denk dat het... het stuk vlees, hoe rijker het bord. Ja, voilà. en toen is alles eigenlijk veranderd en we zijn vergeten hoe het moest. Ik heb veel in België gegeten en viel mij altijd op dat je alleen maar... Ja, je vond aan de rand van je bord wat gefrituurde peterselie, meestal bij een, mm -hmm. een ganalenroket. Klopt. Of wat kleine stukjes uh, gesneden loof, witloof. En ja, that's it. Dat, uh, dan heb je nog geluk gehad. Want... <laughs> een hele grote bak mayonaise erbij. <laughs> dat is minder goed. Maar, uh, maar het was zo dat je eigenlijk gelijk waar je ging eten... in, in een brasserie, in een eetcafé of een taverne of een restaurant... dat je op de rand van het bord een blaadje sla met wat worteltjes... meestal het blik zelf... Uh, uh, op het bord kreeg en dat het niet de bedoeling was van het op te eten. Nee, nee. Um, en um, dat is natuurlijk wel heel spijtig. En dat je nu vis, vlees of gevogelte had. je kreeg dezelfde garnituur. Eh, en het was de saus die verschillend was. Maar dus um, ik denk dat dat wel gelukkig aan het veranderen is. Dat uh, er een pak creativiteit komt van de jonge chefs, van de, ik zou het bijna durven zeggen, de nieuwe generatie chefs, die begrepen hebben dat groente toch wel een een belangrijke rol kunnen spelen op het bord. Ja. Heb jij dat trouwens ook eigenlijk, Joop? Ben jij, ben jij creatief uh, in jouw restaurant met groenten? Is, uh, is daar een grote rol voor weggelegd? Ja, wij doen er heel veel aan, maar uh, ik zei je straks al... het is zo vreselijk jammer, het wordt niet gegeten. Mensen We eten gaan het, gaan het niet op? Nee, er gaat toch zoveel groenten, gaat er die, die kieperton in. En, is er wat uh, veranderd het laatste, de laatste jaren? Nou ja, het komt wel een beetje bij, maar... Uh, Nee, ik kan niet zeggen dat wij een volk hebben, want in een restaurant uh, veel groente eten. Oh, ik grappig. denk wel dat mensen thuis groente eten. Ja. Dat ja, en wel. in de boeken zie je ook dat het echt veel meer het uitgangspunt groente wordt. Ja, nou ja, het beste restaurant. Veel minder gaat over, de, over vlees. En, kijk, het beste restaurant van de wereld in Kopenhagen, Noma. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook gebaseerd vooral op ja, groenten. Ja. Het ja. gebruik van groenten. Ja. En te gaan nog veel verder. Het is wat je vindt uh, langs de straat. Ja, daarna, hè? ja. ja. ja. Maar ja in, er wordt zelfs gepromoot dat als er een hond overheen geplast heeft, dan geeft het nog een extra aroma. Ja, ja sommigen <laughs> gaan heel ver hierin. In die natuurlijke Ik heb van leving. de week geplukt met een hele groep hier in het park in Amsterdam. Ja. En ik heb echt paddenstoel uit het park gegeten. Ja. En goed afgespoeld, mag ik hopen. Ja. Persoonlijk okay. heb ik wel wat schrik. Die, die, alle trends zijn, zijn, zijn leuk, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. En wat is er uh, gevaarlijk aan deze trend wel, dan? Uh, het is ook een specialiteit. Als je in de natuur rondloopt, alles mag niet opgegeten worden. Dus uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat chefs beseffen... als ze niet voldoende kennis van zaken hebben... Ja. dat ze daar ook zich laten helpen door mensen die het wel kennen... Ja. Uh, of wel vanaf blijven, ja. Maar uh, we, allee, er zijn voldoende producten zo te koop... bij uh, de groente- en fruithandel en, en bij de speciaalzaken. Ja. Uh, dus we kunnen ons goed bevoorraden. We moeten daarom niet op de rand van de straat gaan plukken. Maar ja. ik, denk je ook niet dat het door de industrialisatie... Mm -hmm. de consumptieve maatschappij is gekomen... dat er uh, uh, toch groenten ook, ook verdwenen zijn? Ik, ik oh. weet nog dat ik bijvoorbeeld als kind gek op raapstelen was. Kennen jullie dat? Ja, ja, ja. dat is, oh, ja. Dat is goed. Nou, ja. ja, Ik heb laatst eens aan een hele ik, maar bij die raapsteden wordt niet meer naar gevraagd. Foute groenteman, Joop, ik koop ze altijd bij mijn groenteman. Bij wie? Bij, Bij Wim en Lidie op de Gracht hier in Amsterdam. Altijd meteen de eerste raapstelen. Dames en heren, de adressen ja, jij vragen op website. Website. hoeveel mensen er nou vragen? Denk ja, nee, ja. Dat zijn echt die vergeten groenten. Hè? Ja. Maar er komen boeken rond, uit, ja. rond die producten Ja, want Frank, jij geeft zelf ook boeken uit. Je hebt hier een, een machtig levenswerk op tafel staan. Ja. Dat is een, een hele box met, met groentebeleving. Ja, leuk, ik heb erin gekeken. Ja, leuk, vind je het leuk. Ja. leuk. Het, is, het is eigenlijk het verhaal, hè? Dus Denk groenten. Dus we vertrekken denk vanuit... Denk Groente. Ja, we, we vanuit van de, de groente en, ja? en we gaan op die manier een gerecht creëren. Dus, we dus maken... het is geen bijgerecht groente, nee, het is het hoofdgerecht? Dus uh, het is eigenlijk een beetje de wereld omgekeerd. Hè? Meestal zeiden, zeiden we vroeger van, we gaan vis eten vanavond ja. of, of, of ja. kip of whatever. Ja. Uh, nu zeggen we, we gaan witloof klaarmaken en, en we gaan daar misschien uh, wat kruiden bij gebruiken. En dan zien we, hoe gaan we dat witloof klaarmaken? Gaan we dat uh, rouw eten of gaan we dat bakken of gaan we dat... En zo heb ik, 43 technieken uh, om groenten te bereiden. En dan in een derde fase zien we dan: gaan we daar nu iets aan toevoegen van vlees of vis? Ja, ja. precies. leuke Het is een heel andere benadering en dan kom je ook veel gemakkelijker ja. tot een beter evenwicht in de voeding. En dit van... kan je ook eigenlijk deze, dit kan je meteen toepassen thuis. Hè? Ah, ja, je, je, je, je kan ja. meteen denken: ik ga gewoon nu altijd starten met het denken ja. vanuit groenten. Ja. Trappen. En uh, je kan ook nou ja, veel gemakkelijker daarmee... vegetarisch gaan op die manier voor degene die. Je hebt een gerecht gecreëerd en het staat er. En ja. het is pas dan dat we uh, de, de, de, de vis of het vlees en zien hoe, dat we, dat vis, uh, hoe dat we de vis en het vlees gaan klaarmaken, gebakken of, of gestoomd. Ja. Of, ja. Of zo. ja, leuk. Ja, ik denk, denk groente, dat is een goed idee, denk ik. Want kijk, het vegetarisme dat is, ligt natuurlijk altijd een beetje in de geitenvolle sokken sfeer. Dat imago natuurlijk. niet mee. Nou ja, dat is natuurlijk waar. En daarom is het misschien ook minder populair. Maar die jonge koks, dat geloof ik wel. Denk, groenten zou een goede slogan voor ze zijn. Ik ben in diverse restaurants nu al het groentetuintje als voorgerecht tegengekomen. Dan krijg je zo'n bord... En daar zit een soort ja. hummus op of een tapenade. En daar staan we dan legumes. allerlei groenten, groenten in. in. Ja, die crèches, ja. Jonny Boer heeft dit, zei hij, ja, ja, ja, Joop, ja, ja, ja, ja, ja, in, in Nederland, geloof ik, geïntroduceerd. Die is daar echt mee begonnen. Ja. Ja, ja, dat is ook ja. een manier natuurlijk om de groenten te maken. Even die legumezen nog, want dat vind ik echt zo'n mooi verhaal. Je hebt ja. een, een, een product ontwikkeld, dat heet legumezen. Ja, een aantal jaren geleden vond ik, we, hebben, we moeten anders gaan eten. We moeten dat percentage groente verhogen. En we zijn in Nederland en in België echte sauseneters, mogen we wel zeggen. De mayonaise scheppen we overal bij of we draaien het eronder. En toen dacht ik van, ja, hoe kunnen we nu die, die, die gewoonte niet veranderen? We mogen saus eten, want dat gaan we niet veranderen, die gewoonte. Dat zit er cultureel in gebakken eigenlijk. Ja. Maar hoe kunnen we dat gezond maken en ja. lekker maken? En dan ben ik gaan nadenken over ja, groentesauzen. Eh, en dat we op een of andere manier ja, die verschillende soorten smaakcombinaties kunnen maken. Maar die ook, dan ook gezond zijn. En waar je percentage groente automatisch ook verhoogt als, als je saus eet. Dus dat is op zich wel fantastisch natuurlijk. Dus je denkt, ik ben aan een mayonaise bezig? Ja, Even heel plat gezegd. Maar je hebt een wortelsmaak emulsie, je hebt een paprika eh, of een... Of een, we hebben hier ook met knolselder en gele curry. Uh, en dan ook de paddenstoel met truffel. En ja. dat is dus die, die smaak, die hele uitgesproken smaak... die met een Belgische astronaut de ruimte ja. in is geweest... en daar met een hele hoge, heel hoog cijfer uit de test kwam? Wel, het was zo, het was, Ze zijn er dol op de, de, de, in de Bel, ruimte. Het was de Belgische aanzet geweest. Die heeft het uh, meegebracht naar, naar Houston, uh, naar de NASA, naar de ESA. Maar uiteindelijk zijn alle astronauten de vragende partij geweest... en heeft, uh, is het in, in de vaste voeding gegaan nu... En elke keer als er, als het ware, een raket vertrekt, vertrekken er ook potjes legumeizen. Ja. Ben je ontroerd als je? Dat is toch fantastisch is dat een, jouw een, legumeizen sprookje. in de ruimte wordt gegeten? Ja, het is echt een sprookje. Ah. Het is heel spontaan gekomen. Uh, wij hadden nooit gedacht dat we, want het is een gekoeld product. Uh, dat, dat we daarin zouden slagen van dat ook te maken... dat dat een jaar goed blijft zonder bewaarmiddelen aan toe te voegen Want dat is heel belangrijk. En uh, voilà, het is nu elke, elke week doet er daar iemand een potje open... en ze eten daar allemaal samen van. En ze scheppen dat op andere voeding die ze bij hebben. Ik wil ook de ruimte ja. in. Maar is het een product wat je gebruikt uh, in plaats van mayonaise of ja. als mayonaise? Want je zegt nu, je eet zo'n potje leeg. Maar ik eet geen potje mayonaise leeg. Nee, je wel, dipt het toch in? Het is... Het ja. is het is, is eigenlijk een, is op verschillende manieren. Te, ja, je kan het gebruiken als. Dip. Weet je wat? Ik, ik heb een ja. goed idee. We gaan, we, trekken de, ja, we gaan gewoon. We trekken <lacht> die hele zaak open. En ondertussen gaan wij gewoon naar het winderige Noord-Groningen. Waar acht jaar geleden culinair journalist Alma Huiske is neergestreken. En uh, verslaggever Chris Bijma, die is namelijk naar haar afgereisd. Zij begon daar acht jaar geleden haar eigen moestuin. Eet dagelijks van eigen land. Houdt kippen, ganzen en bijen. Schrijft over groenten in boeken. En geeft les in moestuinieren vanuit haar eigen proeftuin, Chris me. In het winderige hoge laand in Groningen ligt de moestuin van Alma Huisken. En die noemt ze de proeftuin. En ik mag erheen via een klein paadje door een bos. En dan zijn we er. Dit is een hele grote moestuin. Ik denk een half... Voetbalveld, of misschien wel een heel voetbalveld? Nee, nee, nee, nee, nee. het is uh, nog geen half voetbalveld. Kan je Hij dit in je prachtig. eentje aan? <laughs> dit doe jij dus in je eentje? Dit is de maat der dingen. Maar uh, We kom met een heel klein stukje. begonnen. Tien bij tien, hooguit. De maat van een kleine volkstuin. En dat zijn we langzaam gaan uitbreiden. Want we merkten hoe leuk het was om ervoor te zorgen dat je alles zelf kunt telen. hier staat ook voor een jaar. Voor een heel jaar. We eten een jaar rond. Dit kan je net aan in je eentje, maar dat betekent dus dat je bijna nooit weg kan. Dit is een nee, fulltime baan. Nee, dat kan niet, want daar kan ik niet van leven. Ik schrijf, dat is mijn... Uh, maar je moet hier elke dag zijn om te schoffelen en al het onkruid eruit bijna, halen. Bijna elke dag een, wel een één of twee uren of soms een hele dag. Maar um, het is natuurlijk een overloop van hobby, levenswijze, werk. Um, de tuin geeft ons heel veel. En wij, ik geef dan ook graag weer terug aan de tuin. Dat is een wisselwerking. Maar het is te gek om je eigen fruit te scoren op het moment dat het klaar is. En dan vers te eten. Het komt hier voor in de zomer dat ik de pan water al op heb staan in de keuken voor mais. En die mais is dan precies goed. Die kap ik en dan ren ik terug naar de keuken. Want Had je geen seconde sneller... later gezegd, dat zon... was echt <laughs> het moment. Hoe eerder in de pan, <laughs> hoe beter. Ja, de behoud van de natuurlijke suikers. Dus de smaak is... Kun je je voorstellen dat dus je dan... we kunnen jou hier zien rennen, echt. Absoluut, rennen. absoluut. Niet voor de regen, maar om de mais. Het waait zo erg. Het, waait, ja, het, waait. het is gewoon een prachtige grondingen landschap. We gaan even in een heel mooi kastje staan. Kijk. Midden in de winderige moestuin een kastje. En hier kweek je, dit is natuurlijk gewoon, hier, hier, hier begint het allemaal? Ja, hier een deel kweek ik voor, maar lang niet alles. Omdat ik vind dat als een, een gewas het rechtstreeks cold turkey in de tuin kan doen, dan, dan ontwikkelt hij ook zijn kracht. Maar een paar tel ik ook hiervoor, voor het geval dat de muizen het opeten of wat dan ook. En dan heb ik gewoon een, uh, dan kan ik het rijtje netjes houden, ja, want zo is het dan ook wel. Ja. <laughs> Kijk, deze tuin, het is niet een plat stuk aarde waar onder niets gebeurt en waar boven niets gebeurt. Ik tel ook uh, biologisch dynamisch, dus ook met de sterren en de maan mee, zeg maar. Oh jee. Ja, jee, ja, heel simpel. Ik teel, er zijn allerlei prachtige agendas die jou daarbij helpen. Uh, we en jou gaan, ook. En mij heel erg, <laughs> jou in die zin. Maar is dat niet ja? allemaal heel vaag wat je nu gaat vertellen? Nee, totaal niet. Oh. Nee hoor, uh, maar... als er iemand niet vaag is, ben ik het wel. Maar ik maak er gebruik van. Dat er, heel simpel, als je weet dat de maan eb en vloed veroorzaakt, en dat is nog maar één van de hemellichamen, dan kun je je voorstellen dat anderen ook invloed hebben op ons, op, op de gewassen, op de dieren. En daar zijn heel veel studies naar gedaan en daar zijn prachtige zaaiagenda's voor die jou vertellen, of mij vertellen dan in dit geval, vandaag is het een worteldag. Dus vandaag is het alle wortelgewassen. Wacht even. Nu is het een worteldag? Nu is het een worteldag. Dus alle wortelgewassen zou je nu vandaag moeten bekijken, behandelen, water geven, onkruid weghalen. Omdat de maan vol of half vol is? Dat, nee, dit nee, heeft niet alleen oh. met de maan te maken, maar met alle of de belangrijkste planeten om ons heen. Nee, neem het het maar is van wel af. heel vaag. Neem het maar van nee, het is niet. Als ik het <lacht> ja, ga maar, uitleggen... Het is niet bewezen. Het is wel bewezen. Ja, maar niet door de echte wetenschap. Kijk, dat is altijd het probleem. Ah, wat is de echte wetenschap? Precies. Nee, maar dan, zijn we, dan weet ik waar we het over hebben. Nee, we weet, dat weet je niet. <lacht> nee, er maar, is, er dit, is deze er iemand... is te kort voor dit. We Oké, okay, maar vandaag is dus een worteldag. Vandaag is een worteldag. Ja. Dus de aardappels, de worteltjes, de pastinaken, de bietjes, de eieren, de schrooitus. Heb ik ook al gedaan vanochtend. Maar wat doe je er dan mee? wie er nu op deze dag. Water geven als het nodig is, aan aarde als het nodig is. Maar was gisteren ook worteldag, dus ik gisteren ook al heel veel gedaan. Maar het is natuurlijk ook handig als je die sterren gebruikt. Dan heb je gewoon een soort schema. Je hebt een schema. Nou, precies. En heel veel tuiniers vinden het eigenlijk heel erg prettig. Ja. Zo van, je loopt die tuin en denk je, oh my god, wat moet ik allemaal wel niet doen? Overal staat het onkruid kniehoog. Nee, hoeft niet. Maak je dan nou gewoon even alleen druk vandaag over de wortelbedden, morgen over de bladgroentes, ja. weet je wel zo. Het geeft, geeft ook een uh, houvast. Ja. Maar gaat je nou eigenlijk, want ik heb een keer een boek van jou gelezen... maar ik heb helemaal geen moestuin, ook geen tuin. Ik werd er heel wild enthousiast van, maar toen dacht ik, ja, ik heb geen, ik heb geen plek, maar... Um... Iedereen heeft plek. In ons vorige boek van het land heb ik het over de keukendeurkist... die je gewoon kunt maken, één bij één bij één. Maar ja, die kun je seizoen na seizoen, als er maar goede aarde in zit, vullen... Met gewassen, daar kun je gewoon vroeg mee starten. Je moet hem alleen wat vaker voeden. Je moet wat vaker en wat biologische mest bij gooien. Ik maar ik heb geen tuin, maar ik zou dus een bak uit mijn oh, raam kunnen hangen en daar. Dat is precies wat ik schrijf. Hang een wasrekje met planten uit je driehoog achter. Nee, serieus. Ik ontmoette een collega in, uh, uit Rusland in Zwitserland op werkreis. En die zei tegen mij. Die begreep dat ik een tuin had waar bomen in stonden. En toen zei ze tegen mij: You have tree. Ik zeg: Ja, ik heb een boom. Ik zeg, ik heb er wel meer. Die ging helemaal uit de dak. Ze zegt, I can live with you. Ik zeg, je bent van harte welkom. Zij had een appartement ergens in Moskou. Waar één raam open kon. Peterselie, tomaatjes, selderij, sla. Dat is wat je kunt doen. Overal. Ja, en het was, we zaten in die sfeer van het, van het Groningse platteland. Ondertussen staat hier een waanzinnige friet, frituur te, te loeien. Waar Jonah Freud dus echt op een zeer professionele wijze de falafel aan het bakken is. En proeven wij de legumes ontwikkeld door onze gast Frank Vol, de groentekok... En uh, ja, we hebben het allemaal, we hebben al diverse smaken op de muis ja. gehad en even lekker gelikt. Het is fantastisch, <laughs> hè Joop. Joop raak ja, even. Ik vind het echt geweldig. Wat geweldig. een smaak, hè? Ja, ik vind het heel nieuw, ik vind het fantastisch. Zeer, zeer lekker. Ja. ja. En heel mooi natuurlijk. Uh, het, het is eigenlijk een... Uh, en hoog een hoog op wondertje. smaak, om nog maar eens een culinaire uit te nou, maken. Ja, zit er zitten een smaken smaak aan. Ja. Zo is dat, ja. Het ja. is dus verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A6 van Muiden naar Lelystad. Die weg is namelijk dicht bij Almere Buiten-Oost door een ernstig ongeluk. Het verkeer kan alleen nog maar via de op- en de afrit. En dat gaat ook voorlopig nog even duren daar. Er staat 4 kilometer file tussen Almere Buiten-West en Almere Buiten-Oost. Verkeer richting Noord-Nederland kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dit is Maggiare op Radio 1. En in uh, Mangiare begint uh, de stemming te stijgen. De temperatuur overigens ook. Uh, Jona Freud, de kookboekenfanaat, is bezig met haar uh, falafels. Straks meer daarover. Jo Braakhekken is uh, al een beetje peentjes aan het zweten. Want die gaat zo meteen de ultieme messentest uh, <lacht> doen. En Frank Vol die zit met zijn legumes 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> 6, 7 bakkies voor zijn neus. En legumes is nu nog niet in Nederland verkrijgbaar. Wel in de grote supermarkt in Nederland. Uh, in België. Nou, je, ja. Maar binnenkort wordt het ook in Nederland gelanceerd. Hè? Laat ons openen. We, we zijn benieuwd of dat de Nederlanders ook vragende partij zijn natuurlijk, want dit is echt een heel gezond alternatief natuurlijk. Ja. Mag ik even een zakelijke vraag stellen? Ja. Word je daar nou ook heel rijk van? Uh, hopelijk. <laughs> ja. Nou ja, dat gaat er dat dus geeft niet het ook om. Dat gaat er niet om, maar het is het wel leuk meegenomen, kijken, laten dan we, dan we dan eerlijk zijn. Mes, Kom op. Het mes moet aan twee kanten zijn. Juist. Dat is nou weer die zakelijke Joe ja. die nu om de hoek komt kijken. Het doek uh, wordt van de plank gehaald. En er verschijnen vijf koksmessen. Ja, vijf koksmessen. De lemmets zijn bedekt de plank. De lemmets ja. zijn bedekt. We hebben is dat? De, dat hebben we gedaan, omdat je anders meteen zag wie de afzender was. Oftewel wie de <lacht> maker van het mes was. En het is een blinde mes. Ja, maar ik vind dat dat eigenlijk niet zo belangrijk is wie de maker is. Ja, maar goed, het is Want top, de, gewoon het om gaat je niet om te, te beïnvloeden. Kijk. Als er nou Johnny boer op zo'n mes staat, dan ga je er toch anders naar kijken. Nee, maar ik geloof niet dat, uh, dat kok zo'n messen kopen. Nee? Nee, die kijken niet direct naar het merk. Want je hebt natuurlijk een aantal merken. Het gaat meer om de aard en de, de, de, de, de, de ziel van het mes. Uh, waar het ook om draait is natuurlijk de kwaliteit van het staal. Maar ook dat is een kwestie van dat het helemaal niet altijd hardstaal hoeft te zijn. Nee? Want hardstaal is heel moeilijk om je scherp te krijgen als bot is. Dus ze zeggen, je kunt ook, en dat is goedkoper, natuurlijk lichtstaal gebruiken. Omdat het ook makkelijker te slijpen valt. Ja. Dus, maar het euh, moet vooral goed in de hand liggen ook. Hè? En het moet in balans zijn. Kijk, ze zeggen gewoon, je moet zo'n mes in het midden zo bij je uh, dingen. Op Hier. je vinger leggen. Ja, en dan moet het in balans zijn. Het is zo'n wipwap effect. <lacht> nou ja, dit is dus niet helemaal in balans, dit mes. Dit is Japans mes, dat zie ik zo. Maar, maar en la, want, laten we het even gewoon helemaal inzoomen. Want er zijn heel veel luisteraars die graag eens een keer willen weten... met welk mes ga ik nu verder in het leven. Het hangt al meteen van je hand af, lijkt me toch? Waardoor als je nou, kleine handen hebt. Joop, jij hebt kleine ja, handen. Ja, het gaat er natuurlijk niet zo, omdat je zo'n lemmet. Dat moet goed lekker in je, in ja. je, in je hand liggen. Hè, de ergonomie is er natuurlijk heel belangrijk in. Maar dat vind ik van al deze messen eigenlijk wel. En verder, ja, je ziet dat die messen ook allemaal verschillende vormen hebben. Dus het de, de ene mes gebruik je voor uitbenen. Het andere mes gebruik je om peterselie te hakken. Er is wel een vorm die universeel is natuurlijk. Maar um, de echte koks, als ze het nog zelf uitbenen. En, en met vlees en dingen die hebben wel een aantal messen. Ja. ja, dit is gewoon... we hebben een beetje gezocht naar zeg maar, een huistuin- en keukenkoksmes. Ja. Dus, dus waar men thuis mee aan het werk gaat... en die ook te koop is voor gewone mensen zoals wij... En we hebben een aantal uh, groenten voor je neus gelegd. En dan dachten we, van als jij nou een beetje gaat snijden... en dan ondertussen vertelt wat je zo al beleefde... Uh, nou, kijk, het belangrijkste van de mensen is natuurlijk dat het scherp is. Zij zeggen, het is een open deur. Maar ik ben er bijna van overtuigd dat 90% thuis met een botmes probeert te snijden. Ja. En wat is daar nou zo vervelend aan? We zitten te praten over groenten en we praten over kwaliteit. Kijk, de vocht die in elk... Uh, ingrediënt zitten in een tomaat, in een, in een venkel, in een ui, in een lof. Dat vocht, daar gaat het om, want dat is het water wat uiteindelijk verhit wordt en waardoor een. een wat de smaak een, een geeft. Ja, nou, waardoor een chemische reactie ontstaat en dat maakt van zoet, zuur, zout en bitter de ja. smaak. Dus als je nou een botmis hebt, dan druk je dat vocht er eigenlijk uit. En je moet ook niet. Drukken op een mes. Een mes snijdt. En dat betekent dat je heen en weer moet gaan. Dat mes moet vanzelf snijden. Kijk, dit zijn allemaal natuurlijk. Jij ja, laat je zien hoe dat mes. moet. Ik, ik, ik, jij zet je, je, je wijsvinger zet jij op, bovenop het, op, op, op het mes. En, en je snijdt. Gaat dat ook zo bij een koffie? Ja, maar Joni, dit is een wat heel licht mes. Wat moet, ik, wat moet ik? Dit is een Japans even kijken. mes, denk ik. Ja. Even kijken of dit wat <laughs> Dit is een Japans <laughs> mes, maar je ziet, het heeft niet direct. Ik ben een onder... beetje bang voor Jopra Ik met Jij? al die messen ik <laughs> ja. ja. niet. Ja. Dus dit is alweer, hier kan je moeilijk. Nou, het kan, ja. hè? Dit ja. het, het kan wel. Welke nou, messen heb is het dit de... even? even voor mijn notities? Welk nummer hebben we hier? Vijf. 5. Ik vind het altijd prettig dat vind als. Ik dat, niet de prettigste mes. Ik vind het altijd prettig als de bovenkant echt een beetje rondweg loopt. dat ja, je inderdaad goed, goed ermee uh, kruiden kan uh, snijden. En dat mist die nummer 5 als het hier net. Die vind ja. ik te. Weinig uh, nou, nou, nou ronding. De Japanners snijden anders als wij. Ja. Wat snijden de Japanners dan? Oh, ja, die hebben die gaan ja meer. Takken, uh, ja. takken, takken, takken. Ja. Takke. Ja. Ja. ja. Die haken ja. meer. Hè? Ja. ja. Ja, dus, maar die hebben Kijk, ook andere Kijk, dit is een mes. heel zwaar mes. Of welk welk nummertje heeft dit? Uh, uh, dat was nummer twee, vind ik een heel, a, heel sympathiek mes. Sympathiek mes nummer ja. twee. Ik ja. op en dit sympathiek. vind ik eigenlijk een heel groot uh, koksmes. Ja. Dat is een heel, heel Traditioneel. En ja, dat is wel goed voor vlees te snijden, ja. denk ik. Ja. Ja. Maar een niet groot koksmes. Drie. Nummer drie, groot koksmes. En vier is, een, is denk ik... Nou, dat weet ik niet wat dit is. <laughs> dat doet aardig aan, maar... Ik vind het juist wel prettig als het, lang, aan. Uh, ja. Ja. Vind het een lang snijvlak licht. heeft. Maar ga daar ook maar even lekker mee snijden. Je bent nu bezig Weet met, je, met een houd, venkel. Ik, ik hou niet zo... Maar dat is ook een persoonlijke keuze. Daarom het is het allemaal zo persoonlijk. En Dat is, is ook het, het leuke ook, van dat vak. Het heeft allemaal met identiteit te maken. Dit is nou mij te licht zijn. Ja, nou, juist. Nou. Maar hebt ook vrouwen. ik vind ook dat je echt vrouwenmessen hebt. Die zijn lichter of die, zo? Nou, het voelt bij mij echt anders in mijn hand. Het ene mes of het andere mes. Ja. Ja, dus, maar dat heeft Dus heel vorm. veel messen dus van die zwaartekracht. Nou, maar je hebt messen gek hè? Ja. Ik was in Barcelona met Martijn Crabé. Die kocht even voor godsvermogen aan drie messen. Maar dat is toch ook gewoon een kwestie van mannen... die vinden het altijd nodig om meteen heel mannen. veel geld uit te geven aan keukenapparatuur? Val me nou ja, nou hij raakt nee, de vervoering van een mannen. mes. Val me nou niet af. Dat okay. kan natuurlijk. <laughs> ik denk dat ik dertig mes in mijn la heb liggen. Ik gebruik er drie. Maar jij bent wel, ook ja, je kan handen. een vervoering krijgen van een mes. Ik heb het ja. ook wel, ja. Ja, Wat je daar ziet is heel ja? belangrijk. Ja. Want uiteindelijk ga je het beste gebruiken. Precies, je gebruikt Dus je kan beter een goed mes kopen ja. Ja, dat wil... misschien iets meer kost. Ik moet toch naar een wat preciezere definitie komen. Waar moet je? Letten. In de praktijk kun je de mes pas eigenlijk ontdekken. Ja, ja, ja. Dus je kunt wel denken, ik denk, nou dit vind ik een ontzettend leuk mes. Maar of ik dat nou in de praktijk ook uh, zo vind, dat, dat ja. valt soms nog wel eens tegen. Laten we even dat wat klopt. dingen doornopen. Gewoon misschien uh, heel, heel simpel basismateriaal, maar snijden op hout is het beste met een ja, mes. Ja, vind ik wel. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik hou niet van kunststof. Maar het wow. mag eigenlijk niet meer hout. hout dus, niet? Hè? Mag ik... Joop, niet, je, je zeggen, mag niet, een, uh, mag niet meer. Jij mag nu niet zeggen, het mag eigenlijk niet meer. <laughs> Joop, je moet nu zeggen, dat mag niet nee, meer. Nee, nee, maar ja... No, Ze sluiten je zaak. Als je nou nog langer ja, op nou, ja, bezig goed. bent... Maar thuis <laughs> snijken, wel thuis, thuis kan het nog, ja. ja. Maar het is niet hygiënisch, maar het is wel goed voor het mes, dacht ik. Want anders wordt het zo stomp. Of, of stomp. Well, ja, messen verslijten ook natuurlijk. En uh, Als je bijvoorbeeld op, op, op uh, steen of op glas zou snijden... dan zijn je messen heel snel ja. uh, stuk. Hè? Want ja. je hebt ook van die planken, ja. in glas of zo, Maar dat ja. is vreselijk voor op te werken. Ja. Ik, ik kan het niet alles. Mag een mes in de afwasmachine? In principe niet. Nee, niet? We gaan het doen. Nee. Nou ja, lekker makkelijk, zou ik zo zeggen. Ja, het is natuurlijk zo. Maar eigenlijk is dat ook niet goed voor het mes, nee. Dat is ook maar niet, goed niet, alleen, niet alleen voor het mes, voor het, het, het ijzer, het metaal... maar ook voor het hout. Dat ja, is licht. ja, precies, het hout ja. beschadigt. Het ook beschadigd, ja. Maar ik vind, je moet niet zo generaliseren, hè. Want je kan niet het ene mes voor hetzelfde gebruiken... als wat je voor het andere mes... Als je een stuk vlees wil snijden, heb je een ander mes nodig... dan wanneer je groenten wil snijden. Dus je kunt dat niet generaliseren. Je nee. moet een aantal verschillende messen hebben. Dat is zo, ja. Ja. In plaats van alleen maar een aardappelscheelmesje. Om dan toch tot een soort, soort, soort puntenverdeling te komen, ja. een zekere puntering... Ja. Uh, wil ik toch ja. voorstellen dat jij nu met één begint te snijden. Gewoon ja. uh, nummer één en dan even met twee, even met drie, even met vier en vijf. En als ware je een sportcommentator, dat moet jou <lacht> makkelijk afgaan... Uh, even te vertellen wat je beleeft. Heel kort, krachtig. Nou, dit vind ik een, uh, een beetje een, een stroef... Onhandig mes. Het snijdt onhandig natuurlijk wel. Nummer één. Nummer maar het is denk ik misschien ook niet voor groenten Maar het zou kunnen. Het, zou kunnen. het is uh, licht, medium zwaar. Nummer twee is een. Dat is het sympathieke mes. hè? Dat noemde jij een sympathiek mes, nummer twee net. Ja, dat vind ik. Uh, dat, omdat het wat lichter is. En dat vind ik vooral voor groente. Dit is een, een, een lekker, bewegelijk... Bruikbaar mes nummer 2. Juist, heel duidelijk. Nummer 3. Dat is een mes wat ik hier niet voor gebruiken kan, omdat het nogal recht loopt. Maar hij is ook een heerlijk... Wel, kijk, ik denk dat het niks is, maar drie is eigenlijk een heerlijk mes. Ja, eigenlijk een ook. heerlijk mes. Waarom ja, okay. denk je dat het niks is dan? Ja, dat denk ik omdat ik het dan zo recht vind. Kijk, maar het is eigenlijk... Een... Hij, hij werd een beetje op zijn uiterlijk afgekeurd, maar hij is Toch, wel... Tot nog toe denk ik dat dit het beste is voor alles te gebruiken. Heel drie. grappig, want ik ken de uitslag, maar jij nog niet. We gaan verder met vier. Vier vind ik uh, niet een mes om te hebben... Het is met te licht en te, te, te vreemd. Een mes om te hebben. Eigenlijk een beetje oh. een karakterloos mes. En vijf, dat is een Japaner. En uh, dat is natuurlijk een heel mooi mes om sowieso in de collectie te hebben. En de praktijk <laughs> zal uitwijzen of je het gebruikt. Ja, of nee. Dat dus ik moet begrijpen dat dit mes straks in de de een tasje de de de verdwijnt. De maar, de wat, ja, maar het is niet een, een mes waar je helemaal dol van uh, bent. Toch? Of wel? wel? Jawel. Jawel, jawel, jawel. Voor Hebben de, de heb. dingetje. ja. <laughs> Hebben dingetje. oké. Okay. Nou, dan is het, ik denk dat het nu wel een mooi moment is om dan... Uh... Mooi mes hoor, vijf. Maar goed, wie staat er op één bij jou? Is dat dan inderdaad drie. de nummer drie? Ja. Oké, okay. goed. Zal ik uh, de uitslag maar onthullen? Doe maar. Ja. De nummer drie op, uh, op één. Of zal ik met vijf beginnen, jongens? Ja, met vijf beginnen, hè. Uh, het mes wat jij uh, echt niks vindt, stroef is een koksmes uh, Santoku. En dat is Japans. Ja, dit, ja dat dacht ik. Dus, dus, uh, van de he, je het van over deftige kookzaak Duikelman. Allround mes voor alle klussen in de keuken. Prijs 47 euro. En nou, nou alle klussen ben ik het niet mee eens. Afgekeurd door Joop Braakhikken. <lacht> um, oh. Dan gaan wij naar uh, het tweede mes. Niet echt een lekker mes. Doet het aardig, maar is karakterloos. Dan hebben we het over het koksmes Robert Herder. Ook wel het molenmes genoemd. Duits-Japanse uh, samenwerking. Het lemet uit Japan en het hout komt uit Duitsland. Maar welk nummer is dat? Wiendmolenmessen, nummer 4. Oh, dat is nummer 4. Dat oh. was een mes ter waarde van 99 harde euro's. Dat dacht ik wel. Ook een duur mes, afgekeurd door Joop Braakhekker. Heb ja, ik echt niks? Nee, nou ja, goed, heel duidelijk. Dan gaan we naar uh, een beweeglijk, sympathiek, bruikbaar, lekker mes. Het Coxmes Global G2 uit Japan. Een van de bekendste merken als het gaat om goede messen. De nummer twee. Was van dat. dit mes wil ik nog wel even erbij zeggen: dat de jongens bij mij in de keuken zeiden. de ene die is er heel dol op. Maar het is een mes wat absoluut goed onderhouden moet worden. Juist. En dat heeft met het steentje te maken waar ja. je het op En als je het steentje een keer vergeten bent, dan gaat het mis. Gaat het ook meteen mis. Het maar is... als je het goed onderhoudt, dan heb je er weinig uh, ja, de narigheid de mee. De koksmes Global. global. Oh, global. global. Ja. 89,95 euro en ja. cent. En dan jouw nummer 1. Mm -hmm. Zal zou Hebben we niet iets met Tromgeroffel hier in huis? Nee. nee. Uh, jouw <laughs> nummer 1 is het koksmes van Herman de Blijker. Te koop bij de Blokker. Mag in de afwasmachine en kost 12,95. euro en 95 cent. Dan <lacht> nou moet ik daarvan zeggen dat ik hem dan toevallig... Dan kan je wel hekel aan de blijkheid hebben. Maar nee, dan, maar ik dit... heb hem. Ik met heb die mes. Ja. Het is gewoon het, je eigen mes. Alleen het nadeel ervan, ik zeg meteen wat het nadeel ervan is... Uh, kwaliteit van het staal is niet erg veel... want hij is snel bot en dan is hij bijna ook niet meer scherp te krijgen. Ja. Maar met deze prijs kwaliteitverhouding kan je natuurlijk elk jaar investeren in een nieuw mes... Ja, maar dat zou wat eerder moeten dan een jaar. Ja, zo snel ja, toch wel? Ja, ja, nou, ik ja, moet je ja. heel eerlijk zeggen, ik heb hem ook. En hij roest wel een beetje. Ja, dat zeg ik je. De kwaliteit is niet, nee. uh, niet prettig nee. Maar hij kost dus 12,95. Dat is het nou, ons goedkoopste gek, mes. Ja, maar het ligt goed in de hand. Het is een, een, een mes met de juiste grootte. Jouw, met, jouw, ja. jouw chefsoog, uh, Frank Vol, ziet ook wel dat dit gewoon een, een, een fijn mes is. Uh, ja, is hier is dus wel een vak mee bezig ja. geweest. Alleen de kwaliteit moet veel beter. Juist, ja. ja. ja. Kijk, het ja. ligt goed in de hand. Het, het, het is goed van gewicht. De kwaliteit moet beter. Dus, uh, het hebben dingetje, wat we nog even links ja. hebben laten ja. liggen. Wat hij eigenlijk... wat Joop waar hij eigenlijk uh, in zijn zak wil steken, ja. is een koksmes Santoku... Dat zijn die prachtige nippelbladen uh, die erop zitten, mm -hmm. Japans. Nieuw bedrijf met handgemaakte messen uit Japan. De broers Thijs en Koen Wolters. Het heft is van rozenhout. Ja, ja dat, ja, is dat dacht echt. ik wel, ja. Dit is een mes. Ik weet niet of wij het als redactie aangeschaft hebben. Ik hoop het wel, want dan krijg ik het natuurlijk als presentator. Nee, <lacht> dat, dat dacht jij. zo zie ik alweer. Nee, de, ik, de, ik de krijg de het. De nou, mondhoeken. Ja. Vanwege bewezen diensten 165 euro. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Maar dat zie je. De je twee hebt wel uitersten. oog voor... Uh, Dingen die duur zijn. Nee, maar omdat ja. het ook wel een heel lekker mensen is om mee te snijden, ja. Nou, ik ben heel uh, blij dat we deze testen. dat we ook een beetje te, tegemoet zijn gekomen. aan, uh, aan de prijsbewuste burger. Ja. En u vindt de uitslag na de uitzending. op onze website radiomandjari.nl. Met dank natuurlijk aan de kookwinkel Duikelman. die de messen heeft uitgeleend. Hoe blij ze daar nu nog mee zijn, weet ik niet. Maar hoe dan ook, we hebben het gedaan. Uh, de falafel is inmiddels gefrituurd. Mm. Jona Freud is dat nu leuk uh, op een bordje aan het draperen. En we gaan nu gewoon moeiteloos door met de grote falafeltest. Wat is falafel? Laten we daar eens mee beginnen, Jona. Misschien kan je even. Nou, het is een uh, vegetarisch hapje. Als jij dit doorgeeft naar de heren, die ja. kant. Ja. Hier zit ook groenmoes. had ik ook namelijk. Want als goemmus je een en... gaat weken, voor falafel hou je ontzettend veel over. En dat dus kan je dan de... weer in groenmoes of hummus. Ja. Falafel is bij uitstek het vegetarische hapje. Ik heb er ooit al heel lang geleden een keer een stuk over geschreven. Omdat wij hier in uh, Nederland denken dat... Uh, of eten wij falafel in principe bij de Israëliër. Ja. In, in zo'n broodje. Maar het is al eeuwenlang een strijd gaande... Of het uit Israël of uit Palestina. Of het bij de Palestijnen vandaan komt. Ja. Hmm. En is daar al een antwoord op? Nou, en ik vind dat zijn typisch van die vraag. Ik weet nog dat ik een keer een stuk over geschreven. Ik kreeg allemaal hele boze reacties in de krant... Want het was of van die of van die. Het is typisch een gerecht wat in het hele Midden-Oosten gemaakt wordt. Ja, ja, Van gedroogde bonen. En over het algemeen in 99 van kikkererwten... die uh, gedroogd zijn en die in de week worden gezet. En uh, heel af en toe van andere bonen. Zo heb ik hier nu de kikkererwtenvariant en een tuinbonenvariant die Claudia Roden maakt. En die kwam uit Egypte. De beroemde Claudia Roden, de kookboeken, uh, prachtige kookboeken ja. heeft ze ook gemaakt. Die, die maakte dus een met tuinbonen. Die maakte er een met tuinbonen, gedroogde tuinbonen, ja. Leuk, en die ja. heeft uh, vroeger, daardoor ook een hele andere, een hele andere uiterlijk kleur. gekregen. Dat zijn de, hier voor de mensen die hier zitten, de donkere gekleurde balletjes, dat zijn de tuinbonenballetjes. Deze. Ja, Oh, maar dan er man, ga alvast en... proeven hoor. Begin alvast met proeven. Doe even, even kijken nee, ik wat Ik trek hier is. ook nog wat dit, omdat het, het is al droog hè? zo falafels. Falafel moet dat echt het, met brood ja. en met sausjes. En... Ook dat met maar we hebben nu al die mooie groentedingetjes dingetjes van, van Frank meneer Van Frank Vol erbij. Nou, dus die komen als geroepen. Ja, oh, huh? ik, uh, ik hoor al. lijkt een, me heerlijk met die groene sausjes. Het is een commentaar van de heer Braak. Wat zegt hij dan? Nou, ik geloof dat hij ze een beetje droog vindt. Ja, dat zijn ze ook, maar dat hoort falafel ook. Het is altijd is vet, droog. Het ja, ja. ja. is een droge hap, je moet het eten met sausjes. Maar gaat het dan eigenlijk om de sausjes en niet om de falafel? Of is dat nou ook weer te bemoedigen? Er ja. is een stukje op flissen. Nee, is deze, ja. die, die ligt bruine. Dit is, uh, komt uit het boek uh, Bismillah Arabia van uh, Marijn Tol en Nadia Zerouali. Die hebben een, uh, uh, waardoor die zo van kleur is, is omdat er kurkuma in zit. Dus kurkuma? Ja, geel ja. wortel. Dus ja. hij is uh, behoorlijk uh, anders van kleur dan de gemiddelde falafel. Heel lekker. Maar schuil, hij is wel heel is. lekker, ja. ja. Dat nou, dat ging ik ook vertellen. Ik maakte die uh, tuinbonen open eergisteren. Want Ik moet in de week. 24, 36 uur. Dus dat is al eergisteren ben ik hiermee begonnen. En die gedroogde tuinbonen, die ruiken echt niet lekker. Het ruikt echt niet lekker. Omschrijf het te... eens? Uh... Nou, kwam, het is een hele muffe. Echt een, een, een, een, ja, een kan... uh, vergane geur bijna. Dan deze nog. Toen ja. kwamen mensen dan mijn nog... winkel binnen en zeiden wat ben je nou aan het doen? Ik zei ik heb een droge tuinboon dus aan het breken. De ik heb er maar twee, ah, okay. want ik heb er wel drie gemaakt. De derde komt uit het boek World Food Café. Ah, okay. Dat is het enige recept waarin uh, de kikkererwten ook gekookt moesten worden voordat ze gepureerd werden. Ik gooi ze net hier in de frituur en ze zijn helemaal verdwenen. Oei. Wat, wat bedoel je dan? Ze we... <laughs> zeggen dat ze liggen onder in de frituurpan. De substanti... Uit elkaar helemaal. We kunnen spreken van een mislukt experiment. Nou, recept is het, experiment. Driet... Dus het, het recept van de World Food Café goed. is gewoon niet goed. Echt waar, heb je er nog nee. een geprobeerd? Doe nou, het nog eens een keer. Ja, ja, ik wil er nou best ja. dus nog dat een in die pan gooien voor jou. Maar dat is toch heel raar. Helemaal, er is niks van over. Heb je het net gedaan zoals je moet doen? Wil jij je om ja. in de frituur nee, komen kijken? Niet luister, het moet even weg. <laughs> Kijk, ja. daar ligt het. Ik probeer het nog oh, wel een keer waar. voor jouw plezier, maar het is helemaal verdwenen. Maar ja, ik denk dat die, uh, die middelste, dus de, de, de, deze, die heeft gewoon... maakt wel veel, maar het wel die omkje Nou oh, dat, dat vind ik een heerlijk... Hij loopt helemaal leeg. Dus de bismala. De dat is echt de meest... Ja, ik vraag me af of er echt kurkuma in moet, hoor. Maar dat, dat hebben zij er in ieder geval in gedaan. Het is een typisch voorbeeld van de dames van uh, Bismillah. We hebben ze ooit als gast gehad hier. Je weet nog dat we toen ongeveer voor 30 man eten hadden... terwijl we met z'n vijf waren. Ja, dat was een fantastische Dat uitzending. is dus hier ook. Ze gaan uit van een kilo kikkererwten. Dus ik heb echt vanmiddag allerlei mensen in mijn winkel gelukkig kunnen maken... <lacht> met <lacht> zakjes met uh, falafelmengsel. Ik zeg, ga dat thuis maar frituren. Dat was voor een weeshuis... Vanaf al is het. Maar die substantie. Waar, waar bind je het mee? Ja. Met, met... Het zijn die kikkerertsen die het binden. Oh ja. Het zijn die kikkerertsen dan... die je dus laat weken... en dan maal je het en is het alleen maar uit. Knoflook. Ondertussen ga ik even ja. kijken. Beterselie, ja. koriander, uh, ja. peper, kurkuma, komijn, koriander... en een heel klein beetje bakpoeder. Zijn ze uit elkaar? Nee, zijn beide, ze er nog in. Ja. Zijn ze beide uh, 100% kikkererwt? Nee, de ene is dus kikkerert en de andere is de tuinboon. Ah, ja, en was ik het had tuinboom. de derde nee, gemaakt, ja, okay. die is ook met kikkerert... maar die verdwijnt dus in de frituur. Hoewel ja, Petra okay. nu denkt dat het goed gaat. Ja, ja maar nou, die die, er zitten nog twee er balletjes in de Ja, die ja, ja, meer zo, die denk die ik die ook. Absoluut voor geboren. Maar misschien kunnen die Jongens, houden, je je jullie hiervan, houden jullie hiervan, mannen? Houden jullie hiervan? Frank Volk? Wel, zeker de tweede. De eerste vind eigenlijk een beetje tekort kort aan smaak... en ook veel te droog. Ja, maar de tweede, dat is wel iets wat je leuk zou vinden. Ja, zeker. Is het een snack gerecht, wat jullie betreft? Nou, voor dat dat in Nederlandse uh, gebeurt, Ze hebben we wel een generatie verder. <lacht> vanaf al wordt toch veel gegeten hoor in ja. Nederland. Broodjes vanaf als een nachtsnack. Mijn kinderen gaan s'nachts broodje deuner, broodje <laughs> ja. falafel eten... als ze uitgeweest zijn. Joop braak dood, schudt het hoofd oh. en denkt, dit is dood, niet waar. Moet zo'n uh, zo ding dan ook nog in zo'n... Nee, dat uh, zit in zo'n pita broodje. En dan met knoflookzaak, platen <laughs> nou, nee, in. Dus en falafel kinderen falafel heb je gewone maten voor de hele week. Ja, ja, nou, dat, dat is, uh, vinden wij, maar zij vinden dat na Ik, ik voorspel volgende ja. week bij Le Garage... gewoon, <laughs> gewoon uh, falafel op de kaart met groenten, van ja. Frank Vol. ja, het is makkelijk. Ik bedoel, waarom zij dat niet doen? Ik ondertussen even weer kijken of het balletjes staat. Ik weet het niet. Het ik is vind een, een uh, absoluut vleesvervangend gerecht. Want het ziet er uit, het, is gewoon, het, het eet goed. als vlees, toch? Hoe zien ze eruit? Ze ik zijn ga weg. kijken. Zijn ze weg? Ze zijn weg. De balletjes zijn verdwenen. We hadden het al over een astronaut in de ruimte. Nou, het is helemaal leeg. Nou, het is gewoon weg. Ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Dan is dat toch gewoon een heel beroerd recept. Waar moet je ja. die mensen nou. een brief schrijven? Ja, het is uit een boek wat ik op zich wel heel leuk vind. Het zijn allemaal gerechten uit de hele, vegetarische gerechten uit de hele wereld. Het is ook het enige vegetarische kookboek waar ik een recept uit heb gehaald. We, kregen, we net... kregen voor de uitzending al een uh, mail binnen van een uh, luisteraar, René De Bruin. En die schrijft, de beste Jona, ik heb na veel vallen en opstaan... het allerbeste recept voor falafel gevonden in het boek van Claudia Roden. Nou, ja. Die hebben we net gehad. Tamarinde en safraan. Het wordt gemaakt van ontvelde gedroogde tuinbonen... Ja. die vaak te koop zijn bij de Turkse winkel. Ja. Het is de Egyptische variant. Toen ik dit recept vond, waren die gepelde en gedroogde bonen hier niet te vinden. Gedroogde tuinbonen sowieso niet. Dus die kocht ik bij de supermarché in Frankrijk, waarna ik ze 24 uur liet weken. En ontvellen. daarna het recept volgens Claudia Roden. De eerste keer was een, een mislukking, omdat mijn toenmalige keukenmachine het allemaal niet aankon. Heb jij dat ook gehad? Of? Er is gisteren een keukenmachine, maar nou moet ik zeggen, die was al oud. En nu had ik van iemand gekregen, maar die is, is helemaal. Okay. Die heb ik bij het vuilnis kunnen zetten. Gisteren die is echt gestopt. Ja, maar dat soort dingen moeten we er luisteren ook meegeven. Ja, nee, die is dat echt helemaal gestopt, maar gezet. die was een oude. Ik ben hem vandaag op zoek gegaan. Ik moet in de winkel nu ook een magic mix hebben, denk ik. Ja, ja niet een naam noemen. Na, nee, niet een namen noemen, maar iets met, of weet ik veel, met, iets met een, een hele sterke nee. motor. Ja. Maar het ja. is een soort prutje, maar droog, die gedroogde bonen laat je eerst weken en dan ga je ze malen. En gisteren, ja, die kwam echt roken uit en die stopte. Nee, die hebben die, die die hem weg kunnen gooien. Het uh, gaat nu prima, schrijft de luisteraar weer. Ik vind verlafel van kikkererwten nog wel te eten... maar daar is dan ook alles mee gezegd. Oei. Dit, dit recept, echter, is absolute verwennerij. Tegenwoordig maak ik eens in de zoveel tijd... een driedubbele portie van het recept. Vries de hoeveelheid deeg. Voor telkens één maaltijd in vrieszakjes in. Ideaal, ik bak ze pas. En frituren is het echt het beste als ik ze ga eten. Ja. Erbij maak ik altijd baba ganoush ja. van Claudia van aubergine. Wat is Dat is aubergine puree. Ja, En lekker. mijn man en ja. zoon die vinden het niets. Dus die eten, als ik in een falafel moed ben, iets anders. Nou, Succes ik, met je recept. Baba is inderdaad heel erg lekker erbij. Maar ik ga, voor, ik ga nu voor die uh, Maar waarom wordt groen... het zo droog? Baba is niet droog. Nee, nee, nee. nee, oh, nee. maar zo'n falafel. Ja, maar er zijn die kikkererwten hier Dat zijn gewoon gedroogde bonen die ja. geweest zijn. Het is gewoon heel wel droog. Wel gezond, denk ik. Wat mij wel op de vraag brengt van... <laughs> bijvoorbeeld Frank, geloof jij nou in die, in die vleesvervangers? Gezond. Want je ziet nu tegenwoordig ook heel veel... Zeg maar producten die gemaakt zijn van kikkererwten of van, van soja of van wat dan ook. Die lijken op vlees, maar het is geen vlees. Nee. Is dat nou de ware oh, groentebeleving? Het, het is belangrijk, nee, ik bekijk het eerder als een, een evenwichtsoefening voor vegetariërs. Zij moeten ook bepaalde proteïnen en bepaalde zaken halen zij uit de bonen. Dus gaan, ze gaan meer bonen eten. En daarvoor is dit ook een, een heel mooi gerechtje, als, ja. ze, als ze goed gemaakt zijn tenminste. Ja. Um, maar ja, je moet ook een beetje veranderen, of alle dagen een beetje verandering hebben in je voeding. Dus een, zo'n een ham, een hamburger, eh, manier van spreken, die gemaakt is van groenten. Dat is eens leuk en dat verandert eens je voeding. Uh, maar natuurlijk is dat niet. Uh, maar het is niet iets waar jij naar streeft toch? Na maken als Nee, bij mij waar, gaat het want... echt over creatief zijn met groenten. Je hebt zoveel soorten groenten. Uh, in elk seizoen zijn er uh, waar we eigenlijk moeten opduiken en van genieten en uh, op de juiste manier en op het juiste moment uh, ook klaarmaken. Ja. En uh, het liefst ook uh, ja, proberen daar ja, andere dingen mee te doen dat men gewoon is. Want de meeste mensen doen alle wel elke week hetzelfde. Ja. Ze hebben een vast eetpatroon ja. en ze komen uh, altijd terug op dezelfde recepten. Maar nu gaan we het allemaal anders doen en daar ja. uh, heb jij... Samen met Braakhekken vanavond en natuurlijk met Jona. Fantastische voorzetten uh, gegeven. Wij gaan hier nog enkele weken in de frituurlucht uh, uh, <lacht> zitten. En daarna ga ik mijn haar maar eens wassen. Dit was Manjari. Over drie weken zijn we er alweer op vrijdag 15 juli. En bezoek ondertussen onze website radiomandjari.nl. Zometeen na acht uur dan krijgen we het programma Twee Dingen. En Margreet Rijntjes gaat dan praten met D66-fractievoorzitter... en partijleider Alexander Pechtold. Kijk terug op het afgelopen jaar waarin hij meer vertrouwen... Heeft verloren en over zijn uitlaatklep op de zaterdagavond. Wat zou die uitlaatklep nou zijn? Misschien iets met eten? Zou hij van eten houden, echt Nee, nou, nou. Ik wel. Nou? nou. Raak ik. We, uh, ah, weet wel. je hier iets meer, meer over? Dat dat nou, ik geloof het minister helemaal niet zo aan eten denken. Ach, zeg, geweld, ik heb laatst minister uh, de, de friet helemaal af afbreken. Wie? Wie? Ja, dat, dat zeg ik maar liever niet. Goedemorgen. Meneer Wilders.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 U wordt vrijgesproken van al het overige dat aan u is de lastig. Heeft. Radio 1. Ik spreek en ik zal blijven spreken. Het nieuws van alle kanten. Tijdens de week van het luisterboek extra voordelig luisterboeken downloaden op luisterrijk.nl. Zin in een goed boek?